Your bocht met het in, you de politie in de zuidelijke provincies krijgt meer slagkracht om de almaar groeiende georganiseerde misdaad aan te pakken. Binnen de huidige capaciteit worden 125 politiemensen vrijgemaakt om in teams de criminaliteit te bestrijden. Zo hebben het OM en de Nationale Politie besloten. Limburg, Noord-Brabant en Zeeland leveren elk 25 politiemensen, de landelijke recherche 50. De teams moeten onmiddellijk ingrijpen zodra er tips binnenkomen over criminele activiteiten en dan vooral bij meldingen over Ecstasy, Laboratoria en hennepteelt. In Irak zijn zeker 50 strijders van IS gedood bij een luchtaanval. Dat meldt de Iraakse staatstelevisie. De aanval was in Mosul, in het noorden van Irak. Mosul was een van de eerste Iraakse steden die deze zomer werden aangevallen door de jihadstrijders van de Islamitische staat. Onder de doden is volgens de staatstelevisie een vertrouweling van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Het is nog onduidelijk wie de luchtaanval heeft uitgevoerd. President Poroshenko van Oekraïne kondigt morgenmiddag om 1 uur Nederlandse tijd... een staakt het vuur af voor de Oekraïnse strijdkrachten. Dat heeft de president gezegd op de NAVO-top in Wales, waar hij te gast is. Voorwaarde voor het staakt het vuren is dat een gesprek van Poroshenko... ...met zijn Russische collega Poetin morgen doorgaat. De twee praten in Minsk over een stappenplan voor vrede... ...met de separatisten in Oost-Oekraïne. De Oekraïnse president hoopt dat er dan een begin wordt gemaakt met het vredesplan. Theaters en concertzalen zagen vorig jaar voor het eerst sinds 2008 weer een stijging van het aantal bezoekers. In 2013 kwamen er 11,2 miljoen mensen, dat zijn er 300.000 meer dan het jaar ervoor. Volgens de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecteuren is er succesvol gewerkt aan de versterking van de relatie met het publiek. Het aantal voorstellingen bleef afgelopen jaar gelijk, alleen waren er iets minder musicals.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 In de Randstad staat file op de A15, Europoort Rotterdam. Voor Vaanplein 2 kilometer staat een vrachtwagen met pech. Bij Rotterdam-Charlo's is de rechte reishoek dicht. A20, hoek van Holland, richting Gouda. Voor Knopen-Terbrechtseplein 3 kilometer. En richting Hoek van Holland, tussen de Knopen-Terbrechtseplein en Spaanse Podder 5 kilometer. De rechte reishoek is dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Tot zover de verkeersinformatie.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 met nu, de muziekboulevard. Na twee uur heerlijke en nostalgische muziek van Bart van der Meer... krijgt u in de volgende uren... Regio Nieuws met berichten en informatie uit Zandvoort en omliggende gemeenten. Om half zes het weer voor het komend weekend. En tussen zes en zeven... ja ja, we gaan nog een uurtje door... In dat uur maken we een paar maal verbinding met onze verslaggeester Lea... in het zwembad van Center Parks waar zij een live verslag doet... van de zwemvierdaagse die op dit moment aan de gang is. Maar vooral heel veel lekkere muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel plezier. Elke week zijn we gestart met de Beatles en deze keer was het Penny Lane. Ik heb gevraagd: is het iets speciaals? Penny Lane in Liverpool? Het is gewoon een straat, verder niks. Hij woonde er toevallig. En we gaan door met de shuffles: Shalala Anita, Need you, you met Albert West. Turn away, since you're on my mind. There's no peace I find. Shalalala, I need you. Sh. Live Ben je op zoek naar iets leuks voor in de tuin, dan heeft een Amerikaans veilinghuis misschien een leuke aanbieding. Er gaan binnenkort namelijk twee vliegtuigen van Elvis Presley onder de hamer. Liefhebbers kunnen bieden op onder meer de Lisa Marie, een Cauvert 880 uit 1960. Het vliegtuig werd in 1975 door Elvis Presley gekocht en volledig opnieuw ingericht. Zo is het toestel voorzien van een reusachtig bed en een badkamer met gouden kranen. Het vliegtuig, dat werd vernoemd naar zijn dochter, was tot de dood in het bezit van Elvis en de nabestaande werd met het vliegtuig naar de begrafenis van de zanger gevlogen. Vliegen doen beide vliegtuigen overigens niet meer. Bovendien wordt de toestellen niet meer afzonderlijk van elkaar verkocht en kunnen ze eigenlijk uitsluitend als museum dienst doen.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 Dit waren de Moody Blues met Justin Hayward. We gaan door met Barry Manilow met Mandy My Dear. Tango aan zee. Sedert enige jaren organiseert El Cabecchio tango-salons bij Meijer aan zee in Zandvoort. 7 september is het weer zover. Van 5 uur s middags tot 10 uur s avonds en wie weet wat later, zal DJ Wim ook in 2014 sfeervolle, warme, passionele, zwingende tango's laten klinken. Traditionele tango's worden afgewisseld met moderne neo- en electro-tango's, tango-walsjes en melongas. Tango aan zee is inmiddels een geliefde salon bij vele dansers. De ontspannen sfeer, de nabijheid van de zee en het vaak mooie zondondondergangen dragen hiertoe bij. En niet te vergeten, het team van Meijer aan zee. Kijk op www.lkbeccchio.nl voor de laatste informatie. Strandpaviljoen Meijer aan zee, strandafgang. De Vauvage Paviljoen 16. De prijs per persoon is 10 euro, inclusief één drankje. En het e-mailadres is info at En zoals ik al zei, het is s'avonds om 10 uur afgelopen. 1, up the plane to a new hotel. Just touchdown, you can never tell.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 Nee, meneer kwalijk, ik was even aan het discussiëren met mijn collega. Uh, dit was One Direction, speciaal voor de jongere meiden onder ons, onze luisteraars. En we gaan door met Chris Andrews. Zomer of winter, altijd weer ZFM. My friends, please hear me do. I've got a message just for you. Um Love is on your own. De ANWB heeft dinsdag bij het Europese parlement in Brussel geprotesteerd... tegen de geplande Duitse tolheffing voor automobilisten. De nieuwe hoofdredacteur, Frits van Brugge... overhandigde ruim 42.000 handtekeningen tegen deze plannen. En die heeft hij overhandigd aan CDA-parlementariër Wim van der Kamp. Met de petitie laakt de ANWB dat Duitse automobilisten... de kosten voor het geplande vignet krijgen gecompenseerd. De organisatie doet dat niet eerlijk... Van de Kamp is coördinator verkeersbeleid binnen de EVP, de grootste fractie van het Europese parlement. Hij noemt de Duitse plannen discriminatie. Een wegenvignet invoeren mag in Europa, maar discrimineren absoluut niet. Dat kan niet, mag niet en zal niet gebeuren dat alleen Nederlanders en andere niet-Duitsers voor de kosten opdraaien, aldus op van de Kamp. De ANWB hoopt dat het Europese parlement de druk op de Europese Commissie in Brussel houdt, zodat die Berlijn ervan kan overtuigen dat de tolheffing niet moet doorgaan. De ANWB hoopt dat met de inzet van minister Melanie Schuldverhagen infrastructuur vruchten afwerpt. Duitsland wil vanaf 2016 tol gaan heffen voor personenauto's op snelwegen en te provinciale en lokale wegen. Een jaarvignet zal ongeveer de kosten.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 Precies op dat moment. Die onverwachte brief. Als je alleen of eenzaam bent. Zijn de kleine dingen die je doet, die je doet. Zijn de kleine dingen die je doet. Zijn de kleine dingen die je doet, die je doet. Zijn de kleine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 Zijn de kleine dingen die je, doen, die je doen. Zijn de kleine dingen die je doen, we leven in het groot, we maken veel te veel misbaar. We praten wel, maar luisteren te zelden naar elkaar. We kijken naar één punt en veel te weinig om ons heen. We zien geen. Kleine dingen en dus blijven we alleen. Het zijn de kleine dingen die je doet, die je doet. zijn de kleine dingen die je doet. Het zijn de kleine dingen Dat waren Saskia en Cherzee. En die zongen over de kleine dingen die je doen. Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. We gaan door met Mort Schuman en La, La Lac Majeur. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lire sans en Et le pauvre vin italien S'est habillé de paille pour rien Bombardement, c'est de leur âge et de leur temps. We'll En tot In Nederland wordt hevig gediscussieerd over de manier waarop Zwarte Piet straks door de straten moet lopen. Maar in België verandert er niets aan de knecht van zijn sint. Het Vlaamse Sint-Nicolaas-genootschap, gevestigd in Sint-Nicolaas, ziet geen enkele reden om, om iets aan de donkere huidskleur, rode lippen, gouden oorbellen en het kruishaar aan te passen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Het Nederlands debat over de racistische karakter van de knecht van Sinterklaas... wordt volgens secretaris Raf Rumes met verbijstering gevolgd in Vlaanderen. Wij begrijpen er niets van dat de discussie bij jullie zo uit de hand loopt. Wij hebben hier al die jaren nog nooit één klacht gehad over Zwarte Piet. Humus benadrukt, net als de voorstanders van Zwarte Piet in Nederland... dat Piet nooit racistisch bedoeld is geweest. Piet heeft niets te maken met het koloniaal verleden. Er is maar een kleine groep kleingeestige mensen in Holland... die denkt dat de kleine groep is verantwoordelijk voor al dat gedoe. Wij vinden het helemaal Hollands. Het altijd beter weten... Altijd maar met de vinger zwaaien. De Belgen zijn verstandiger dan wij Nederlanders. En inderdaad, een kleine groep Nederlanders probeert de overige Nederlandse meerderheid hun wil op te leggen. Ik zou zeggen: stop daarmee en ga wat nuttigs doen. Hour of meditation Guide him with it. Joy oh, with Dat was Nana Moskouri en die zwaaide met de drie belletjes. Jimmy Rogers gaan we door English Country Garden.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 Robin, Robin, Robin, don't forget the Robin, don't forget the Robin, robin. robin. robin, robin, robin. don't forget the robin. Zandvoort aan Zee heeft vele mogelijkheden om lekker te sporten en om heerlijk te genieten. U kunt mooie fietstochten en lange wandelingen maken door een prachtige omgeving. Maar wist u dat u bijvoorbeeld ook kunt bowlen, tennissen en lasergamen? Natuurlijk staan er in september ook grote sportevenementen op een kalender. Zoals de KLM Open en de DTM. Voor ontspanning gaat u naar een van onze wellnesscenters of de massagesalons. En uiteraard zorgt het strand ook altijd voor genoeg ontspanning. Om bij te komen van alle sportactiviteiten hebben we een tweedaagse sleep en relax arrangement in het leven geroepen. Relax in het wellnesscenter, geniet van een luxe drie gangen menu en overnacht aan zee. De volgende ochtend maakt u gebruik van een uitgebreide ontbijtbuffet voordat u Zandvoort verder verkent. In Bar Fuego krijgt u ook nog een afscheidsdrankje voordat u weer huisvaart keert. Ontspanning, puur zang. Informatie: VVV Zandvoort. Het ritme van Zandvoort. Dit was Patsy Klein met Crazy. We gaan door met The Cats. Let's Dance. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. VVV-idee. Circuit Park Zandvoort Tour. Loop met onze gids mee over het terrein... van Circuit Park Zandvoort... en leer alles over het terrein. De baan en de geschiedenis ervan. Start bij het monument... en loop daarna richting de baan. De tour wordt op zaterdag 6... 13 en 20 september gelopen Iedereen die een voucher voor een van deze wandelingen koopt maakt direct kans op een VIP-arrangement voor twee personen voor de DTM op 27 en 28 september Er is lange tijd sprake geweest dat de DTM Zandvoort aan zee dit jaar niet zou aandoen maar neer zou strijken in China Gelukkig zijn de plannen gewijzigd en strijken de renners op 27 en 28 september weer op, wel weer op het prachtige duincircuit Wilt u de DTM als VIP bijwonen? Reserveer dan een plekje voor één van de drie circuitparkwandelingen... en maak kans op een VIP-arrangement voor twee personen. Informatie, VVV Zandvoort. Oh,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 Eerste uur, Muziekboulevard zitten er weer op. Ik zie u graag na de, na de reclame en de, en de nieuws News weer bij u terug. Tot ziens.